Tot nog toe zei de Franse regering dat de troepenmacht van 4000 militairen vanaf maart wordt afgebouwd. Het weer, vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Er kan er wat motregen vallen, morgen overdag en in het weekeinde geregeld zon. Het blijft droog en het wordt zo 5 tot 7 graden. Na het weekende wordt het zachter, mogelijk meer dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna. Frank Dumas. Het onaangename doen of om of over zich heen laten komen. Dat is de definitie van door de zure appel heen bijten. We hebben aardig wat om over ons heen te laten komen. Als je maanden weg bent geweest uit ons land. en je keerde vandaag terug op Schiphol. dan ben ik bang dat je denkt dat dit land volledig aan gort is. De hele stemming, radio, tv, kranten, is in minuur. Het gaat slecht. Met als klap op de vuurpijl de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau. Maar gaat het wel zo beroerd? Daarover gaan we het hebben in dit uur van Kazaluna. De gast is Martin Visser, economisch journalist bij het Financieel Dagblad. En terug uit Brussel, Martin, waar jij zat voor het eh, ja. Financieel Dagblad. Ja. Hoe was het om na een flinke periode terug te keren in Nederland? Nou, ik vond het eigenlijk wel weer prettig. Vooral, uh, uh, ja, het is toch. Uh, Brussel was toch wel heel anders dan, uh, dan verwacht. In die zin. Uh, hoe dichtbij het ook is, dat het echt buitenland was. Dus nee, ik vond het wel weer, weer lekker om gewoon uh, Hollander onder de Hollanders te zijn. En wat viel je op uh, als Hollander uh, om weer onder de Hollanders te zijn? Uh, een paar eigenlijk heel kleine dingen. Ik kwam veel terug voor, voor, voor interviews en voor, uh, om naar de redactie terug te gaan. Uh, uh, dus het zat me in hele kleine dingen die me opvielen. Uh, uh, misschien heel onbenullig, maar mij viel op uh, bijvoorbeeld uh, uh, wat ik had gelezen in de kranten... dat een gewone postbode in Nederland bijna niet meer bestaat... En dat er uh, uh, oude mannen de post komen brengen. en iedere dag iemand anders. Ja. Uh, had ik over gelezen. Mensen op stuk loon betaald. Uh, postbezorgers. Dus, de, de postbezorgers viel mij op. En het viel mij op. Um dat het ongelooflijk makkelijk was, zeker vergeleken met België... om bijvoorbeeld een kinderopvangtoeslag aan te vragen. Dat ging allemaal zo soepel. En, uh, Want in België is dat een hele hijzaam? Uh, nou, bureaucratie, gedoe. Je en hebt hier, kinderen. Ik heb kinderen. En hier ging het allemaal heel soepeltjes. En, en als je de gemeente Amsterdam belde voor iets... Uh, super vriendelijk. En, uh, wat viel je ja, op ja. qua stemming in dit land? Ja, Wat dat betreft um, heb ik dat wel die afgelopen vijf jaar... vanuit Brussel, wel, ben ik dat wel blijven volgen. Dus ik soort dingen... Uh, vond ik niet heel veel, uh, veel anders. Ik heb natuurlijk de eurocrisis um, uh, gevolgd voor, uh, voor de krant. Ja, en de eurocrisis was bij uitzicht ook een onderwerp waar Nederland zich op een bepaalde manier manifesteerde. Namelijk nogal stevig en, uh, tegen de Grieken en tegen de Spanjaarden. En, en die stemming: um, van wij doen het allemaal heel erg goed hier in, in Nederland, in Noord-Europa. En die Zuid-Europeanen, die maakten er een potje van. Ja, die die stemming is natuurlijk wel heel tekenend uh, voor ja, Nederland. Maar en nu, misschien is het ook wel een beetje een na, na-na-na-na-momentje voor de Grieken. Uh, ja, want dit is natuurlijk een, uh, een oefening in bescheidenheid, uh, denk ik. En je ziet natuurlijk hoe uh, de 3%-norm van Brussel... die Nederland uh, mede heeft bedacht en uh, enorm heeft gepromoot... langzamerhand een enorme strik om de nek van meneer Rutte begint te worden. Wat bedoel je daarmee? Nou, um, je, zit, je komt natuurlijk nu op, het, nu op het punt dat er na zoveel bezuinigingen... Um, ja de, de vraag opkomt van uh, is het eigenlijk wel logisch... om automatisch weer meer te gaan bezuinigen vanwege die 3%? En ook uh, Rutte uh, zal zich dat afvragen, sterker nog... Uh, deze coalitie heeft besloten om, het, om, om de teugels voor dit jaar in ieder geval te laten vieren. Uh, dat is voor de VVD al heel wat. Maar, ondertussen uh, maar staat goed, het rege hoort wel, dat ze ja. aan die 3% houden. Ja. Uh, en voor volgend jaar gaan ze het ook doen. Ja, dan gaan ze het dus ook doen. En ze, het is een ontzettend te zoeken. Je ziet het in het pakket ook. Wat er al van naar buiten gekomen is. Dat ze toch maar weer. Ze hebben in ieder geval nu gezocht, ook om nog uh, voor een paar honderd miljoen. Uh, te gaan stimuleren, omdat ze ook aanvoelen van alleen maar bezuinigen... alleen maar lasten verzwaren, dat gaat niet. Maar ja, die 3%, procent, daar moeten we ons wel aan houden. Ik wil je even een klein fragmentje laten horen van CNV. Uh, Jaap Smit. Uh, toch niet een, een, een club die over het algemeen grossiert in hele grote en zware uitspraken. Maar hij zei in Nieuwsuur dit. Ik vergelijk het vaak met een patiënt die, die koorts heeft. We hebben kennelijk met elkaar afgesproken dat die koorts niet hoger mag, mag worden dan 38,5%. De 3%, dat hebben we dan met elkaar in Brussel afgesproken. Die patiënt is kennelijk toch zieker, dus we douwen de pillen in. En we, we steken om de 10 minuten die, die thermometer in zijn gat. En raken weer in paniek: van, Oh god, de koorts is nog niet minder. En dan moeten weer maatregelen genomen worden. Elke arts zal wellicht tegen je zeggen: Laat die koorts maar een beetje oplopen. Dat zal het genezingsproces bespoedigen. Ja, ik kreeg een grote glimlach op mijn gezicht. Ja. toen ik dit hoorde, eerlijk ja. gezegd. Ja, nee, dat is natuurlijk een, natuurlijk een prachtig beeld. Dat kan, kan Jaap Smit heel goed, dit beeld zo neerzetten. Uh, maar toch moet ik ook um, economisch gezien... Uh, het zou het ook logisch zijn om te zeggen... Van, nou, laat de teugels maar even vieren. Jij bent econoom, uh, hè, uh, Ik ben, ik ben econoom. Uh, niet alle economen zijn het er helemaal over eens. Er zijn ook wel verschillende scholen in... Maar zolangzamerhand in zijn meerderheid zegt wel van... Uh, niet voortdurend maar blijven bezuinigen. Maar goed, er is niet alleen een economische werkelijkheid... ook een ook politieke... Maar jaap jaap zegt nog iets anders. En dat vind ik wel interessant. Hij zegt die, drie, die, die 3 grens is een afspraak. We hebben ja. gezegd 38,5, dat vinden we nog een beetje acceptabel aan koorts. Ja. Ja. Um, dat, die, die grens is een soort icoon geworden zolangzamerhand. Ja. En de, daarbij kun je je afvragen, ja, waar gaat dat eigenlijk over? Ja. Nou ja, waar gaat dat eigenlijk over? Uh, die 3% wordt wel gedaan als die willekeurig is. Dat is niet helemaal waar. Het zou twee zijn, um, kunnen zijn, of vier. Uh, of vijf, nou ja, of één. To, toen die 3% of werd bedacht, voordat de euro begon, is berekend met, met de groei die toen werd verwacht. Dat als landen niet, niet boven die 3% uit zouden komen, dat dan staatsschulden. Uh, uh, ook beheersbaar zouden blijven. rond de 60% idealitair. Um, goed, daar zit bijna niemand aan. Ja, maar met de gemiddelde uh, aandelengroei van toen zijn de woekenpolissen bedacht. Ik ja, bedoel maar. Nee, maar, uh, en, en, uh, maar inmiddels uh, wordt er ook een heel andere economische groei verwacht. Maar, maar toen zat er een zekere logica in dat rekensommetje. En zocht men naar een soort ankerpunt. Omdat men natuurlijk ook wel wist, van, ja, uh, we hebben geen econoom aan de macht, maar politici. En als, als je politici niet aan een aantal uh, normen houdt... Uh, dan zullen ze altijd de neiging hebben om in de tijd dat zij toevallig aan de macht zijn... natuurlijk de teugels te laten vieren. Maar, dus, dus die ratio... Uh, maar is die uh, ratio er nu nog? Nou ja, kijk, als je puur alleen naar, naar, naar Nederland kijkt... Uh, is die ratio natuurlijk veel minder. Maar ja, Nederland is er niet alleen. We hebben met elkaar die euro. Dus ik probeer toch enig begrip op te, op, op te brengen... voor, uh, voor dat, dat een politicus misschien uh, ja, in, in ook economische oog wat rigide kijkt... Want de politicus weet ook, ja, als, als wij die 3% aan onze laars lappen... dan doen onze zuidenburen dat ook. En dan doen ze het niet. Uh, en, en als we het nu doen, dan is er over vier of vijf jaar is er wel weer een reden om het weer een keer te doen. Dus, dus dat, je, dat je die niet zomaar overboord gooit, dat begrijp ik op zich nog wel. Die 3%-grens waar Nederland zich zo hard voor gemaakt heeft... was natuurlijk vooral bedoeld om de landen die ontspoord zijn in het gereel te krijgen. Om die te dwingen, om die begrotingsdiscipline ja. uh, weer uh, terug te brengen. Terwijl uh, de Nederlandse economie uh, grosso er helemaal niet zo slecht voor staat, toch? Nee. Nee, en nee. 3% ook niet helemaal niet heilig zou hoeven zijn. Nee, nee nou ja, dat is uh, in die zin uh, dat er met elkaar afgesproken is... dat iedereen in principe naar begrotingsevenwicht uh, probeert te streven. En dat is al moeilijk genoeg, dat lukt Nederland uh, uh, ook niet. En dat is in heel veel jaren ook... Uh, niet, niet gerealiseerd. Maar goed, het is natuurlijk een uitzonderlijke periode. Even, even nog de volgorde van de dingen. Dat vind ik toch wel relevant. 2008 brak de kredietcrisis uit. Uh, Lehman Brothers viel om. Uh, uh, de grote paniek over de hele wereld, ook in Europa. Dat leidde meteen ook tot een, uh, tot, uh, uh, tot een recessie, ook in Europa. In Nederland 2009, een, een diepe recessie. Toen werd op Europees niveau afgesproken... om twee jaar lang de economie te gaan stimuleren. De sluizen mochten open. Nederland heeft het mondjesmaat gedaan... Uh, wat gebeurde er? Landen waren en de economie aan het stimuleren en banken aan het redden. Tekorten liepen op, schulden liepen op. Maar Die dat is een beetje zo, wat, wat, ja. oude, wat de oude economie-studenten uh, geleerd krijgen. Dat ja. in de tijden dat het slecht gaat, moet de overheid tekorten ja. op laten lopen. Want dan investeert de overheid mee in de economie. Precies, en we zitten dus nu in een situatie dat we proberen te herstellen van wat we toen hebben gedaan. En dat werd beoordeeld door iedereen als dat is goed, dat dat is gebeurd. En dan moet je dus in die herstelfase, omdat de crisis blijkbaar langer duurt... nog een keer de sluizen openzetten. Ja, dat, dat Europese politici daar aarzelen om dat te doen, dat begrijp ik wel. Daar kan ik wel iets, iets bij voorstellen, want wat is de maatvoering daarin? Ik maar het is interessant wat je zegt. Dus In feite in 2008, 2009 heeft het wel gewerkt, Althans, ja. kortstondig heeft het gewerkt. Maar je kunt dat niet onbeperkt doen. Nee, ja, en het Want de crisis verdiept uh, ja, zich en de is dubbel en triple dip. Ja. En de... Dat is natuurlijk de vraag waar de grens ligt. Kijk, het is nu evident dat je natuurlijk niet niet koetkoet uh, moet moet uh, moet blijven bezuinigen. Dat je bijvoorbeeld voor 2013 ook aan die 3% zou willen houden. Als je het formeel volgens de regeltjes doet... had Nederland dit jaar het tekort onder de 3% moeten krijgen. Dan had je dus nu al in het lopende jaar uh, ja, weer de btw moeten verhogen. Nou, dat is natuurlijk krankzinnig. Dat, dat wil niemand. Nou, goed, Dat, uh, dat is ook wat Want Dit kabinet zegt dat ze bezuinigen. Maar tot nu toe hebben ze alleen maar lasten verzwaard. Ja, in, in, in, in het nieuwe pakket is het ook weer een combinatie. Uh, wel grotendeels bezuinigen. Bijvoorbeeld de nullijn nul voor ambtenaren... Uh, ze willen de nullijn voor het zorgpersoneel op een manier realiseren. Provincies, gemeenten, minder ja, geld. Maar ja, ook minder geld. Uh, uh, nou, maar goed, andere kant, een bepaalde lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven maar gaan Maar Martin, in de voorbereiding van dit gesprek las ik dat in de, de jaren dertig... Uh, de, de kabinet-tun-colijn uh, de crisis verergerd hebben... juist omdat ze niet de maximale ruimte gepakt hebben... die ze hadden in de afspraken ja. met andere landen. En het ging toen over de wisselmarkten, uh, de wisselkoersen. Uh, als je, kun je een parallel met nu trekken? Want nu hebben we met Brussel te maken... Ja. Ja. En Nederland is over het algemeen het braafste jongetje van de klas. Ja, ja, ja. Nou, toen in die zin de, de parallel uh, zou je kunnen trekken, in die zin dat, dat, uh, dat Colijn destijds ook uh, nou, als het ware een hardliner was en koetkecoet die begroting op orde wilde, wilde brengen. Langer dan andere landen, uh, dat hield hij langer vol dan andere landen om, uh, om hem heen. En um, het is die vergelijking met tussen Colijn en Rutte wordt steeds vaker getrokken. Rutte vergelijkt zichzelf liever met Drees. Dat heeft een iets positievere connotatie. AOW bedacht. En, uh, maar goed, toen speelde het natuurlijk wel een wisselkoerspunt. Uh, uh, uh, uh, Vragen niet te veel naar de, de details, want dan, uh, dan, dan, dan, dan sta ik op mijn tekort aan, aan, aan, aan, aan, aan historische financiële kennis. Maar wat toen we in ieder geval wel speelde, was de koppeling aan de goudstandaard. En die werd op een zeker moment losgelaten, ook weer lang later aan andere landen deden. Maar goed, we zitten nu in een euro. Dus, dus daar houdt op een gegeven moment ook de overeenkomst weer op. Ja, maar het gaat natuurlijk wel om bendigheid... om, om ruimte te pakken ja. in het internationale ja. diplomatieke, diplomatieke verkeer. Ja, ja. maar goed, het is, het is niet eenvoudig. Ik heb toen vorige week de ramingen van, van de, commissie, de Europese Commissie uitkwamen... Toen ging ik al bellen met, uh, met kamerleden. Uiteindelijk heb ik er maar eentje alleen van de PvdA te pakken gekregen. Of ja, uh, beste kamerlid van de PvdA... jullie willen graag natuurlijk een jaar uh, souplesse van Brussel. Maar realiseer je dan ook dat Frankrijk en Spanje dat ook zullen willen? Wat vind je daarvan? Uh, ja, toen was het antwoord, dat is een hele goede vraag. Uh, dat weet ik nog niet. En dat is precies natuurlijk de gevoeligheid. Uh, want we weten natuurlijk dat als wij onszelf dat permitteren... dat andere landen dat ook zullen doen. Misschien ook wel met recht en reden, de, hoor. Maar deze redenatie heeft, heeft de, de, de, de, de, de, de kracht van de eenvoud. Maar toch is het eigenlijk heel raar. Nederland is een van de grootste uh, netto-betalers van de EU. Uh, samen met Duitsland ook een van de motoren als ja. het gaat om de, de, ja. de, de, de economie. Dan mag je toch meer ruimte krijgen eigenlijk van de Europese Commissie. Ja. Klopt, ja. En die ruimte die hebben we natuurlijk ook. Want in principe was de regel uh, dat je onder de 3% moet blijven. En we zitten er een paar jaar al boven. En uh, ik probeer dit niet allemaal, allemaal goed te praten. Maar ik probeer uit te leggen dat er naast die economische logica ook een politieke werkelijkheid is. En die politieke werkelijkheid kan je niet volledig aan de kant schuiven. Want met diezelfde politieke werkelijkheid hebben we straks ook weer te maken. We komen in de eurocrisis uit een trauma rondom deze begrotingsregels. Wij Frankrijk en Duitsland in 2004, 2005 dachten van... ja, uh, allemaal hoela met die regels. Nu even, Het kon, nu even niet. En we hebben net met elkaar afgesproken. Uh, zeg ik maar even mezelf, mezelf eens vereenzelvigend met, met, met, met die afspraak. Maar uh, uh, dat zouden we niet nog een keer doen. Uh, en niet nog een keer uh, dat politieke gemarchandeerd. Dus, en dat is natuurlijk de, de, de spanning... En uh, uh, natuurlijk, uh, kijk, het, het zou veel beter zijn als Rutte. Uh, en niet alleen Rutte, maar ook andere regeringsleiders. Gewoon in Brussel, op een top. Daar gewoon serieus agenderen, uh, beste mensen. Uh, we hebben met, onszelf, met, met elkaar afgesproken dat we onszelf houden aan deze, deze normen. Um, maar hoe gaan we daar intelligent mee om? Maar zo werkt het ja. natuurlijk heel vaak niet. Dan heb jij uh, lang genoeg in Brussel rondgelopen om, om een antwoord op deze vraag te weten. Schetst dat dat politieke krachtenspel nou eens tussen die landen in Brussel? Ja. Nou ja, wat je, um, uh, het, het krachtenspel uh, wordt natuurlijk gedomineerd in ieder geval door Duitsland en Frankrijk. Die, die, die as. Die as die op dit moment nog gemankeerd is. Omdat het tussen Merkel en, uh, en Hollande uh, nog lang niet zo lekker loopt als het... Tussen Merkel en Sarkozy liep. Dat liep al niet helemaal, uh, niet helemaal lekker. In feite maar... heb je daar in het klein al de, de problemen van de EU in brede zin. Precies. Toch? Precies. En, en dat is natuurlijk al meteen al een soort Noord-Zuid verhouding, waarbij er natuurlijk een enorme wantrouw en argwaan is van Noord richting Zuid. Um, en, uh, en misschien ook wel prima voor een zeker evenwicht. Maar die verhouding begint wel in die zin te veranderen dat sinds, sinds Hollande. Uh, daar zit, uh, uh, hij liever aanhaakt bij Spanje en Italië. Uh, ik heb een top meegemaakt waar, waar ze ineens als een driemanschap optraden tegen Merkel. Ja, uh, dat we snappen echt... elkaar veel meer. Ja, eigenlijk... zeker. En, um, en Noord-Europa is het natuurlijk als de dood dat als ze een klein beetje weggeven, bijvoorbeeld rondom de 3%. en dat ze één vinger geven, dat de vijf worden gepakt. Om het een beetje populistisch te zeggen. Uh, dus zulke soort sentimenten spelen natuurlijk een rol. Hollande's agenda, is natuurlijk van metafaan geweest, eentje eindje van stimuleren van de groei. Maar ja, puur economisch opschouwt is het allemaal niet zo gek. Maar de, de politieke uh, argwaan erachter is van... Ja, uh uh, wil die echt wat economisch verstandig is? Uh, of wil die graag populair blijven ja. en niet hard zijn best doen. Calvinistisch, het Calvinistische Noorden ja. versus het, ja. uh, het Rijke Romeinse ja. leven? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, en de Europese Commissie die laveert daartussen en die probeert zo goed als kwaad als het kan om, om, om, om reële en feitelijke en zakelijke analyses ervan te maken. En die heeft ook vorige week gezegd, nou, Frankrijk. Uh, nou, dat is een grensgeval. Of die, uh, of die souplesse krijgt hij ja, of nee. België doet het bijvoorbeeld niet goed, zeggen ze. Die hebben niet gedaan wat ze beloofd hebben. Nederland krijgt ook het voordeel van de twijfel en uh, mag een jaar uh, langer erover doen. En zo proberen ze echt een beetje maatwerk te bieden. Maar goed, dat doen ze in een, in een, in een sfeer waarin natuurlijk heel veel gehakketakken zijn tussen politici. En, en waarbij, uh, ik noem dat niet voor niks, dat, dat Rutte eigenlijk idealiter... Op een top met zijn collega's, als ik er een intelligente discussie over moet voeren, dat zei ik niet voor niks, want dat gebeurt namelijk niet. Iedereen vliegt daarin uh, en, en uh, doet daar zijn zegje, uh, vooral met het belang van zijn eigen land als hoofd, en vliegt weer naar huis. En uh, we kunnen de conclusies lezen, wat, wat er uitgekomen is. Maar zouden er eigenlijk ook niet uh, intelligente normen moeten komen per land? Per land, ja. Maar waarom zou je niet zeggen van uh, Duitsland is, is, is een land wat prima de verantwoordelijkheid aan kan om een korte tijd het tekort op te laten lopen? Laat die maar lekker gaan. Nederland, idem dito. Ja. Uh, Italië, verdacht. Nee, we houden het heel strak in de gaten. Spanje, ja. moeizaam. Portugal, idem dito. Ja. En wie gaat dan bepalen welk land verdacht is en wie niet? Uh, ja, dat is een doen goede vraag. wij dat ook. toen zij dat? Dat nou, zullen wij dat maar doen dan. Ja, nou ja kijk, iets, iets van: uh, kijk, je kan natuurlijk niet een, een, een harde norm per land doen. Van het ene land mag tot min twee gaan, het andere land tot min vijf. Of, uh, uh, maar natuurlijk, uh, het idee van maatregelen zit er natuurlijk al lang in. Elk land krijgt een ander programma opgelegd. Ja, maar Ik vraag het daarom. Kijk, als jij naar de bank gaat uh, dan, dan en je vraagt een kredietlimiet aan, dan kijkt die bank naar jouw financiële situatie. Ja. Ze kijken naar de historie. En ze zeggen dan, meneer Visser, wij geven u, weet ik veel, op uw betaalrekening 2000 euro ruimte. Ja, ja. En dan kom ik en dan zeggen ze, nou, nah, meneer Dumors, 500 euro. Ja, maar dat gebeurt eigenlijk al. Dat gebeurt eigenlijk al. België bijvoorbeeld moest uh, afgelopen jaar al aan de min 3 voldoen. En wij dit jaar, uh, Ierland en Griekenland, hoeven dat pas over een paar jaar te doen. Uh, niet omdat het betere jongetjes zijn, maar omdat gewoon uit, uh, gewoon uit de cijfers blijkt dat, dat het gewoon onzinnig zou zijn om die landen gewoon vorig jaar al aan, aan die normen te dwingen. Dus, dus dat gebeurt in principe al. En landen worden ook uh, niet alleen gedwongen om aan, het, aan, aan die 3% te houden, want dat is een beetje een uithangbord voor iets wat er voor iets wat er allemaal achter hangt, landen moeten ook hervormen. Want waar de commissie eigenlijk naar kijkt, dat is statistisch een wat ingewikkeld cijfer... is het structureel tekort, dat is een soort tekortcijfer... waar alle invloeden, de tijdelijke invloeden van hun conjunctuur uitgehaald zijn... en waar de commissie denkt beter te kunnen zien... wat nou eigenlijk de langjarige, steady tekortontwikkeling is... En, en, en als regeringen heel veel eenmalige maatregelen nemen, dan lijkt het in het normale tekortcijfer, ziet het te fraai uit. Maar dat cijfertje verraadt dan meteen van ja, maar okay. dat is allemaal... En, daar, daar en wat wordt er nou uitgehaald uit die cijfers? Dan wordt er met name de, de, de conjectuurinvloeden uitgehaald. Hoe de. de uh, ik weet niet hoe dat, hoe dat, hoe dat technisch uh, precies werkt. Er is ook heel veel opmerkingen op, op dat cijfer, dus het is ook een beetje discutabel dat ding, want zodra het niet, het is niet een echt gemeten cijfer, maar dan gaat er een bepaalde economische analyse overheen. En dan wordt het natuurlijk al veel kwetsbaarder voor allerlei subjectiviteit. Um, maar dat is wel een poging in ieder geval van Brussel uh, om, om te kijken van ja, dit is het tekortcijfer zoals je hem presenteert, maar wat is nou de werkelijkheid daarachter op basis van, nou stel dat we de, de normale groei ja. zouden hebben gehad die, die, die je mag verwachten, wat is dan het Echte tekort. En als dat onderliggende beweging uh, niet naar het zin van de commissie is, dan steken ze ook de vinger op. En, en dan zeggen ja. We, ja uh, het is een poging om, zeg maar, om in de woorden van Jaap Smit uh, te blijven, om niet te op het voorhoofd te meten, maar in de anus. Ja, maar goed, er is, er is maar er is er even goed heel veel op aan te merken. En uh, in, in de beleving van heel veel economen is het misschien allemaal heel dom en stupide, maar er is een poging van politici van 17 landen om die weerbarstige economische werkelijkheid toch in iets van afspraken te proppen met alle nadelen van dien. Dat geef ik meteen toe. De gast in uh, Kazerloon. Martin Visser, economisch journalist bij het Financiële Dagblad. Uh, je hebt muziek meegenomen, Martin. Um, en dat is bijzonder, want uh, ik heb me uit te leggen door uh, de heren technici hier... dat als er zeven seconden niks te horen is op deze zender... er een alarm afgaat. Ja. En wat je meegenomen hebt, daar zit een stilte in ja. <laughs> van acht seconden. Ja. ja, ik heb het niet daarom uitgekozen. Maar toen ik het uitgekozen realiseer ik me wel dat dat de radiomachine even vreemd is. Dus als het um, nummer zo bijna een minuut uh, onderweg is en het valt even stil, dan is het bedoeld om de spanning verder op te bouwen en dan is het een, niet een radiostuk of iets dergelijks. Maar, uh, We gaan er naar luisteren. Op verzoek van Martin Vissen in Casaluna. I find you With red tears in your eyes I ask you what is your name You offer no reply Or should I call a doctor For I fear you might be dead But I just lay down beside you And held your hand I fell in love with you Now you're my one only Cause all my life I've been so blue But in that moment you fulfilled me Now I tell all Friend. I fell in love with a dead boy Now tell my family I wish you could have met him Now write letters to Australia bottle out to see I whisper Such a beautiful boy Oh such a beautiful boy I ask him are you a boy or a girl? Are you a boy or you a girl? Anthony and The Johnsons. I fell in love with a dead boy. Radio 1. Casa Luna. Frank Dumas. De, de gast Martin Visser, economisch journalist bij het Financiële Dagblad. Uh, zat in Brussel, zit weer in Nederland en volgde de hele economische malaise waar we nu in terecht zijn gekomen. Uh, waarbij de vraag wat mij betreft ook heel natuurlijk op tafel is. Martin, uh, hoe slecht staan we er nou eigenlijk voor? Ja, nou ja, we zitten natuurlijk inderdaad vooral heel erg over begrotingstekorten te praten. Um, en ik uh, bedoel. We hebben het gevoel dat het heel slecht gaat. Uh, triple dip ook niet, uh, niet al te best. Uh, ja, of de structuur van de economie nou per se zo heel erg slecht is... dat, uh, dat, dat, dat, dat de wagen nog wel te betwijfelen. Maar er zijn wel een paar problemen. Natuurlijk, met name de huizenmarkt is natuurlijk wel echt een, uh, een probleem. Waar akkoord op akkoord op akkoord wordt gestapeld. En, uh, dus ja, dat, Dit dat, woonakkoord wat nu voor is, kan je amper een oplossing noemen, toch? Ja, ja, ik zat nog even uh, onderweg hier naartoe uh, nog even te lezen uh, de, de Kamerbrief die vandaag uitging. Waarin aller, allerlei rekenvoorbeelden worden gegeven. Ja, ik ben persoonlijk vooral geïnteresseerd in, uh, in het hypotheekonderdeel hiervan. ik heb net zelf een huis heb gekocht. Dus uh, dan spreekt het ook iets meer tot de verbeelding. En los je me helemaal af in de, uh, de looptijd? Uh, nee, ik geloof het niet. Nee, ik ben nog een bestaand geval. Dus ik was net van voor de jaarwisseling. Dus ik heb nog een klein stukje aflossingsvrij uh, uh, kunnen nemen, wat op zich ook helemaal niet zo gek is. Dus dat, dat er nu een akkoord is gekomen waarin starters ruimte krijgen voor een klein beetje aflossingsvrij, vind ik niet zo heel erg raar. Maar goed. Ja, maar het uh, is wel weer. Het is, het is om te beginnen als het om de hypotheken gaat, zo ongelooflijk ingewikkeld. Uh, ja. Dat pas na uh, uitgebreide bestudering. Uh, de conclusie was: ik ja. geloof dat ze er slechter af zijn. Uh, ja. Als ze dat aanbod aannemen. Ja, nou ja, in die zin. Ik, wat je, wat je gewoon weet, als je zo'n als je zo'n. Zo'n constructie nemen twee van die leningen. Dan weet je gewoon dat je de, uh, een beetje afhankelijk van de verschillende parameters. Maar dat je 30 jaar lang iets lagere woonlast hebt. En aan het eind heb je een restschuld. Ja, fijn. Maar goed, uh, iedereen die, ik uh, bedoel, de, de hele Goehe gemeente. Uh, uh, heeft een geheel, geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken. Die hebben ook allemaal restschuld. Dus dat vonden we tot 31 december vonden we dat doodnormaal. En nu is het een soort van zwaard van Damocles. Ja, als jij een huis hebt gekocht van 2 uh, van ton. en je hebt dan uh, na die tijd een restschuld van 1 ton. Het lijkt me ook niet het eind van de wereld. Nou ja, ja. Uh, goed. Uh, Zwaard van Damocles is in ieder geval de woningmarkt. is het ook die tijd. Er wordt ja. geen huis meer gebouwd. Er wordt geen huis meer verkocht. Nee, nee. nee. Dus dat is, uh, en dat is natuurlijk in die zin een probleem. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg ongelooflijk zonde. Dat en dat nu, nu in crisistijd, natuurlijk uh, dit eindelijk wordt opgepakt. Um, dat is Ongelooflijk erg nuttig. Dat dat eerst uh, Jan-Peter Balken en, en daarna Mark Rutte. Uh, ...jaar op jaar op jaar gewoon überhaupt het probleem ontkennen. Het was wel is, opportu oh, politiek opportunisme op zijn slechts, toch? Uh, ja, dacht het wel, ja. ja. Uh, dus dat is natuurlijk heel erg, dat is gewoon ongelooflijk irritant... En eh, nou goed, dan moet het een keer gebeuren. Ook weer zoiets eh, economisch totaal onlogisch. Maar politiek eh, misschien toch wel handig om dan het momentum te pakken, zoals dat dan ineens eh, heet. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet meerdere akkoorden op elkaar gaan zitten stapelen. En, eh, en moet eh, dan moet je doorbijten. Eh, dan moet je en doorbijten. En dan begrijp je met het klaar is klaar. En leg het alsjeblieft gewoon fatsoenlijk uit. Want een van de problemen is natuurlijk de hypotheekrente aftrekken. Op zichzelf is natuurlijk een probleem. De houdbaarheid daarvan. Voor de overheid. Uh, te duur, oneerlijk. Te duur, oneerlijk. Er is heel veel op aan te merken. Maar goed, die wordt natuurlijk... Voor, alleen voor, voor starters aangepakt. En, en daarnaast, als een, een eigenstandige factor... de onzekerheid, de onduidelijkheid en het weg van de, van het, de vertrouwen. Wat ik zo fascinerend vind, uh, is dat dat al heel lang gezegd wordt... er ligt een probleem als het om de hypotheekrenteaftrek ja. gaat. Uh, maar waarom is het onvermogen zo groot om dat netjes te regelen? Voor? Als ik voor mezelf als burger praat, het maakt mij helemaal niks uit... of ik mijn, mijn, mijn uh, hypotheek af kan trekken. Als ik maar niet uh, uh, aan twee kanten gepakt word. Als ik maar niet zo is, dat wordt in één keer afgeschaft... en er komt niks voor terug. Het maakt je helemaal niet uit of het uh, wordt uh, afgesloten. Nee, als, als het maar op een of andere manier netjes opgelost wordt... het uh, ja. op een andere manier. Ja, ja. ja daar, daar begint het probleem natuurlijk al. Hoe compenseer je het en voor wie? En, uh, dus dat het, het, het, het technisch ingewikkeld is, begrijp ik wel. Dat het politiek moeilijk te verkopen is. Uh, ja, begrijp je moet je daar een keer overheen stappen, zou ik denken. Maar dan kom je toch wel op de technieken uit. Het is natuurlijk... Het is dus technisch een, best een lastige operatie. Maar goed, dat moet een keer gebeuren. En daar, daar heken politici natuurlijk ons ongelooflijk tegenaan... zeker als het gaat om bestaande gevallen. Mensen die, die een huis hebben gekocht... in de verwachting dat er een hypotheekrenteaftrek zou zijn... Ja, die moet je een compensatie bieden op een andere manier. Dat kan door de belastingen te verlagen ja. aan de andere kant. Uh, dus dat is allemaal wel, wel uit te dokteren. Uh, maar, het maar, gebeurt, maar het gebeurt niet. Nee, nee, er nee, zijn uh, een paar landen die ons voorgegaan zijn... die gewoon ja. die, die stoere methode hebben gebruikt. Engeland bijvoorbeeld. Ja. Die hebben gewoon gezegd, baf, afgelopen... Ja. Ja. Dat is in de jaren zeventig klaar. Ja, nou, een heel lang was het argument natuurlijk van ja, uh, het is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Want zodra we het alleen maar aankondigen, dan, dan stort de huizenmarkt in. Maar nou goed, we zijn nu een handje geholpen, want dat is inmiddels al lang gaande. Uh, dus in die zin, uh, uh, uh, ja, ik weet niet hoeveel lucht er nog uit die markt moet lopen. Dat, uh, daar, daar heb je allemaal analisten voor die dat, dat kunnen uitrekenen. procenten tegelijk. Maar uh, er maar, uh, maar gaat dan in ieder geval heel veel, heel veel lucht uit. Dus dat argument is inmiddels al uh, lang uh, weggevallen. Eh, wat, wat, wat ongelooflijk vervelend is, is dat denk ik heel veel mensen ervan uitgaan dat dit woonakkoord uiteindelijk niet het laatste akkoord zal zijn. Ik denk voorlopig wel. Maar ik kan me, ik kan me niet voorstellen dat er niet toch ook een moment komt ergens toch wel in de nabije toekomst. Dat ook, zoals de PvdA dat eigenlijk oorspronkelijk wilde, eh, meer naar bestaande gevallen wordt gekeken. Meer dan nu. nu komt maar er wat wat afbouw, is dan logisch? Eh, economisch, is er een economische logica op te leggen? Kun je zeggen boven de drie ton is eigenlijk logisch dat je dat niet meer wil aftrekken, bijvoorbeeld? Nou, het is, het is, er is wel een bepaalde logica. Er is een logica voor hypotheekrenteaftrek. En dat is natuurlijk het oude verhaal. van Als je eigen woningbezit stimuleert, dat is goed. dat Mensen zorgen beter voor hun eigen huis. En, en dan gaat het vervolgens om de maatvoering. De mate waarin je dat doet. En dan zou je misschien een eigen woning een klein beetje moeten stimuleren. Dat iedereen het voor het laagste tarief mag aftrekken. Maar goed, voor welk tarief je het precies aftrekt... en tot welke huizenprijs je het mag aftrekken... Ja, dat, dat heeft niet zoveel met logica te maken. Dat is puur een pure politieke keuze die, uh, die je maakt. En daar begint natuurlijk altijd het gehakentak. Er is een ander dossier dat, uh, dat, uh, dat ook al tientallen jaren zijn schaduw vooruit uh, wierp. Dat zijn de pensioenen. Bedoel, ja. Iedere demograaf kon je vertellen, uh, en dat hebben ze ook gedaan waarschijnlijk... dat wij van een opbouwfase naar een uitkeringsfase gaan. Simpelweg omdat er gewoon steeds minder jongeren en steeds meer ouderen komen. Ja, ja. ja daar is natuurlijk op zich wel uh, onderbalk en de the... Twee uh, veel gedaan, niet aan de pensioenen zelf, maar aan de prepensioenen pensioenen uh, Wat ook echt wel een opmaat was. Uh, nu wordt er vooral iets aan de AOW-leeftijd gedaan. Uh, Middelloonpensioen uh, is het eindloon is naar middelloon gegaan. Dat je niet meer op basis van je laatstverliende loon... Uitbetaald krijg je maar gemiddeld. Of gemiddeld ja. over de laatste paar jaar. Dat zijn allemaal dat allemaal. zijn maar mensen die, die, die door hadden. Ik ook niet hoor trouwens. Hoe ingrijpend dat een feit is. Hè? Ja, nee, die Rekenen er toch op dat ja. datgene wat je het, aan het einde van je carrière ja, nee, verdient dat, ja. dat de, dat de baas voor je ja. pensioen ja. werd. Ja. Ja. Ja. Dat werd oh by the way eventjes gemiddeld over de hele periode zijn. Nou, dus in die zin is het niet zo dat er helemaal niets is gebeurd. En het uh, geldt hier ook weer dat wat er gebeurt. Technisch altijd zo weer uh, ingewikkeld is en moeilijk te begrijpen. Dat mensen ook niet kunnen overzien. Ik heb de persoon ook, ook hoor. Maar ook als je beroepsmatig met, met, met deze materie bezighoudt... is de pensioenenvelop niet de envelop die ik het liefst overtrek. Omdat ik, ook uh, in toenemende mate, omdat ik denk van ja, dat getalletje staat er nu wel. Maar, maar Mart, uh, het, het beeld is maar zien. nu dat tegen de tijd dat jij uh, uh, en ik aan de beurt zijn... Uh, dat er dan geen cent meer in die pensioenpotten zit. Ja, ja of dat beeld nou terecht is, dus het lijkt me wel heel erg pessimistisch. Maar... Uh, we waren natuurlijk heel lang heel erg blij en heel erg tevreden over ons pensioensysteem. Want wij hadden dat het beste geregeld. Uh, nou, daar... ja, het dat van de wereld zijn wij. Klopje, <laughs> ja. klopje, klopje, klopje. <laughs> ja, nou ja, dat zijn in ieder geval uh, pensioenrechten waar er ook nog wat nodig van af te halen is. Zo blijkt uit de uh, recente uh, pensioenkortingen. Ja, dat is ook ongelooflijk zuur. En een van de argumenten uh, is dat ze de, de, de, de levensverwachting hebben onderschat. Ja, ja. Is dat zo? Is dat dommigheid? of is dat echt? Uh, maar is hebben ze ook uh, onderschat de snelheid waarmee uh, uh, die demografische ontwikkelingen doorzetten? Nou ja, dat heeft natuurlijk met die levensverwachting ook te maken. Kijk, op zich dat, dat we met alle ouder worden, dat is wel bekend. En dat er een vergrijzingsgolf aankomt, dat is ook wel bekend. Uh, ik denk dat daar hebben ze zich niet door laten overrompelen. Maar het tempo waarin de levensverwachting toeneemt, uh, dat is heel vaak de verklarende, verklarende factor. En, uh, en uh, ja, en, en daar wordt nu alle macht wordt daar nu aan gewerkt. En dan, en dan krijgen je volgens nu krijgen al die pensioenkortingen, waarbij er ook de discussie is... Dat gaat op basis van, van een rekenrente. En die rekenrente prik je ook maar ergens op vast. Dat is ook weer, kan ook weer onderwerp zijn van politici, politieke discussie. Sterker nog, dat, dat was het. En uh, wordt er een poging gedaan om de pijn te verzachten... door een beetje met die rente te gaan zitten schuiven. Ja, wacht even. De rekenrente, dat is het gemiddeld rendement... wat, wat een fonds zichzelf mag, uh, mag aanrekenen. Ja. En gemiddeld over een lange periode ja. rendeert het nou ja zoveel ja. procent. Ja. En, en dat is dan weer van belang van hoeveel reserves moet je achter de hand houden ja. om aan je verplicht ja. te voeren. Nou ja, en die rekenrente die hangt, natuurlijk weer, uh, hangt natuurlijk weer samen met de rente die, die de, de, de nu heersende rente. Maar de vraag is dan natuurlijk meteen weer: ja, maar ja, de nu heersende rente is die niet wel heel erg laag en moeten ja, niet maar, dan, uit. Dan, dan, dan ja. duiken we onder de motorkap. Ja, maar maar, maar ja. goed, dat is discussies zijn ja, wel van nee, nee, het dat is alleen op... om aan te geven van uh, um, ja, de economische logica en de politieke logica lopen natuurlijk voortdurend in elkaar over. En dat is niet zomaar één op één uh, te zeggen. Maar, maar het algemene beeld, en daar ben je natuurlijk naartoe, is het vooruitzicht. Dat, we, dat wij nu voor ons pensioen zitten te sparen. We we eigenlijk helemaal niet zeker weten of dat pensioen er ooit nog aankomt. Want dat pensioen is niet specifiek voor jou bedoeld, wat je nu opbouwt. Nee, ja, het staat wel op naam. Maar er zit natuurlijk. Het is een maar er zit, nee, maar er zit ook wel een enorme verevening en solidariteit in dat, in dat systeem. En uh, ja, en zodra, zodra het echt volledig 100% op naam zou zijn, het is echt mijn potje. Dan kan ik het net zo goed bij een verzekeraar onder gaan brengen. En dat is veel minder efficiënt. Uh, ja, maar is dat uh, toch niet een oplossingsrichting? Als het gaat om de houdbaarheid van het pensioenstelsel, ja. zoals het ook in veel anglo saxische landen heel normaal is, dat je ja. gewoon voor jezelf inderdaad, bij een verzekeraar, of ja. waar dan ook, uh, ja. een pensioen opbouwt. Ja, ja, nee, zeker. Ik bedoel, dan ben, je, uh, dan ben je van die onzekerheid dan weer af. Aan de andere kant moet je natuurlijk afvragen of je dan niet. Uh, Per een prongelijke hoekenpensioen afsluit. Uh, ja, spreken. Dat dan de moet de je je dus persoonlijk gaan, de... gaan verdiepen. In al die technicalities. Nou, ik vond het afsluiten van hypotheek al ingewikkeld. Dat staat. Het afsluiten van een pensioenproduct. En, uh, maar goed, ook principieel is er wel iets voor te zeggen. Je hebt nu ook ja, dat geen toch? enkele vrijheid. Dat, dat aspect speelt ook nog. Uh, je zit gewoon in je sectorpensioenfonds. Wat, je wat pleit er voor behoud op, op, een, op een middellange termijn? Wat pleit er voor het behoud van, van die collectieve pensioenen? Nou, wat ervoor pleit is dat, die, dat het efficiënter is. Dat, dat pleit ervoor. En, en dat die efficiënt kunnen beleggen. Dat, ze hebben geen winstoogmerk. Um, dat pleit ervoor. En je zit in een collectiviteit met z'n allen. Um, dat, is, dat is het belangrijkste argument. Um, ja. Minkant min daarvan is de houdbaarheid op termijn. Misschien omdat er een flink element van solidariteit in zit. Met andere woorden, je betaalt eigenlijk ook mee voor de mensen die nu met pensioen gaan. Ja. Of ja. Zijn. Maar goed, daar, moet je, daar, daar kan je natuurlijk wel een beetje aan gaan zitten schuiven. Alleen het probleem is dat je natuurlijk niet overziet, nu kan overzien of we daar voldoende in schuiven. Maar goed, het is niet voor niks natuurlijk dat nu in, in bestaande pensioenen wordt gekort. En dat voor de mensen die nu pensioen ontvangen zijn voor de huidige ouderen is dat onwaarschijnlijk zuur. Ja. Maar dat argument, en daar is natuurlijk heel veel voor te zeggen, is wel van ja, beste mensen, als we jullie nu niet korten, dan zullen de jongeren straks in de toekomst. Meer ja. moeten korten. En ik dat is toch een poging om, om, om al over generaties heen dat een beetje eerlijk te verdelen. Maar dat is bijna natuurlijk niet te overzien. Want... Nou, ik ben heel blij dat je dat zegt, want dat is wel buitengewoon zuur natuurlijk voor mensen die, die dit land opgebouwd hebben. en die nu met procenten per jaar hun inkomen, besteedbaar inkomen inkomens, achteruit hollen. Ja, ja. nee, dat is, uh, dat, is, uh, dat, dat is natuurlijk wel waar. Uh, maar goed, de mensen die het land nu hebben opgebouwd uh, in, uh, in, uh, in 1950-20 uh, uh, waren, uh, die komen uit 1930. Um, ik weet niet of dat de grootste groep is van mensen die nu wordt gepakt. Henk Krol verwijst ook altijd naar de mensen van de opbouwgeneratie. naar zijn partij, de 50-plus partij. Um, volgens mij uh, verzamelt hij heel veel boze ouderen... maar verrekt weinig uit de opbouwgeneratie. Ik vind het een beetje een tricky uh, argument uh, voortdurend. Maar blijf staan. Uh, mensen die nu hun pensioen ontvangen... geen, uh, geen werk meer doen, geen uh, normaal salaris meer hebben... als je dan wordt gekort, heb je geen enkele manier om dat te compenseren. Tuurlijk is dat zuur. Uh, maar het vooruitzicht uh, dat, dat jongeren in de toekomst nog meer gekort zullen moeten worden anders. Dat vind ik wel, vind ik wel fair om dat echt af te wegen. Martin, als jij terugkomt in Brussel en jouw uh, Vlaamse vrienden zeggen: uh, schets ons eens de economische visie van dit kabinet. Wat zeg je dan? Um, um... Nou, dan moet, dan moet ik natuurlijk zeggen: bruggen slaan, maar dat is het niet, hè? Nee, nee de... dat was wel de voorkant <laughs> ja. van het regeren gehoord. Ja. ja, nee, de bruggen slaan zijn ze natuurlijk al sinds kort wel echt mee begonnen. Maar. Uh, maar uh, dat was nee. in de Eerste Kamer, bedoel je? Ja, ja, ja. Nee, ja, de, de economische visie. Gut, ja, economische visie. Um, ja, de begroting op orde brengen, zou ik denken. Volgens mij is dat, um, dat is dat. Dat lijkt leidend. En daar is Rutte natuurlijk ook de, de grootste partij mee geworden en heel populair mee geworden. Um, maar wat daar voor achterliggende gedachten achter zit. Um, kan ik nog niet heel erg ontdekken. Ja, wat zeggen ze dan? We gaan sterker uit de crisis komen. Ja, ik zou dat begrip wel eens een keer gedefinieerd willen zien. Wat dat eigenlijk is. Ja. Hoe kunnen we dat nou meten? Dat zou ik wel willen weten. Hoe kunnen we nou na de crisis... Heeft dit uh, kabinet uh, een visie? Ja, nou, op dit punt vind ik... Nee, dat vind ik toch van... Nee, dat vind ik van niet. Heeft dit kabinet een vermoeden van visie? Hmm. Nou, nee, dat vind ik dat is moeilijk, moeilijk achter te kijken. Want de, de, de mensen die in het kabinet zitten zijn doorgaans geen domme jongens, volgens mij. Maar nou, uh, dus daar, daar kan je ze niet van betichten. Dus ze zullen het wel ongeveer weten. Nou ja, goed. Laten we even luisteren naar een klein stukje uh, ja. van de oppositie. Want die, uh, die ruikt natuurlijk zijn kant. Maar dit lijstje, als dit het is, vind ik visieloos. Nou ja, dit is een, een visie gericht op belastingverhoging. Meer inkomsten voor de staat en dan kan je ook meer blijven uitgeven. Maar dat is de verkeerde visie. De visie die we moeten hebben is, hoe krijgen we weer werk in Nederland? En iedere euro belastingverhoging betekent werk minder. Dus dat moeten we gewoon niet doen. Ja, de, uh, Haarsma Buma was dat als laatste. Uh, Pechtold hoorde ik ook nog uh, zeggen. Uh, ja, visieloosheid. Laat even luisteren nog naar een ander fragmentje. Joost Vullings van Radio 1. Die even opzomt wat het kabinet nu gaat doen aan bezuinigingen. Ja, in totaal wordt er voor 4,6 miljard euro bezuinigd. Daarvan wordt er dan ook weer 800 miljoen geïnvesteerd. Dus netto wordt er 3,8 miljard euro bezuinigd. Dit voor de, voor de meeschrijvers en voor de liefhebbers... Thuis. Nou, waar wordt er allemaal op bezuinigd? 1 miljard nullijn in de zorg, dus de salarissen gaan een jaar niet omhoog. Dat geldt ook voor de ambtenaren, er wordt ook een miljard gevonden. En uh, de inkomstenbelasting gaat omhoog, dat levert ook een miljard euro op. En verder gaat er gewoon minder geld naar de ministeries, naar de provincies, de gemeenten. Kortom, de overheid wordt ook op bezuinigd. En via de Telegraaf zijn dan de investeringen uitgelegd, uitgelekt. 500 miljoen euro voor wegen en spoor. Dat is onlangs overigens wel op bezuinigd op wegen en spoor. Uh, dus het is een beetje vestraak, broekzak. Maar goed, er vloeit weer geld terug. En er komt 300 miljoen vrij voor compensatie van de laagste inkomens. Nou, dit is een voorstel, dat wordt morgen in de ministerraad besproken. Komt het daar uh, ongeschonden door, dan staat het verder weer open... voor wijzigingen vanuit uh, ja, de werkgevers, de werknemers, de oppositie. Iedereen mag erop schieten, want dit kabinet... moet natuurlijk nog steeds op zoek naar draagvlak. Ja, wonderbaarlijk, uh, wonderbaarlijk constructie als het gaat om de uh, uh, verkeer, de, de wegen. Ja. Uh, eerst 250 miljoen bezuinigen en dan tegen uh, de minister zeggen... Uh, je krijgt er weer 500 bij. Ja, ja. ja dan zie je al dat... Ja, ik vind het wel heel moeilijk om op basis van een lijstje bezuiniging... en lastenverzwaring te gaan zitten te zeggen... wat is de visie hierachter? Uh, ik denk dat elk kabinet dat ja, eigenlijk besluit tot bezuinigen. Even los van de vraag of dat verstandig is of niet. Uh, ja, dat is... Dat is ja, dat is altijd een beetje vuil werk. Dat is, dat is, is, is gaatjes zoeken, uh, ruimte zoeken. Uh, maar goed, die infrastructuur is natuurlijk wel heel opvallend. want Ik zocht het even terug, dat was inderdaad half februari... of zo dat ze maakten dat ze voor zich op de infrastructuur. Dat komt wel al te wispelturig over. Uh, de nullijn voor het zorgpersoneel, dat is allemaal weer consequent... met de nullijn voor, uh, voor ambtenaren. Ja. Uh, niet al te best voor het consumentenvertrouwen. Niet uh, best voor de koopkracht. En, uh, ja, en dat, er, dat er 300 miljoen laag betalen gaat... Uh, dat past wel in de lijn van Asscher... Die, uh, Natuurlijk, al eerder ook bij ons in de kranten zei een interview waar hij een beetje ongelukkig mee was, volgens mij dat eigenlijk die CO-lonen wel een beetje omhoog moesten kunnen in sommige sectoren, want dat was goed voor de koopkracht, wat op zichzelf ook wel, wel waar is. Um, maar ja, ik vind het van pech tot van om hier de visie loosheid uit te halen, vind ik een beetje makkelijk. Ja, precies, en, en meneer ja. Buma denkt van nou uh, het kabinet behalve en het bos, oei, oei, oei. En hoe je uh, hoe over visie loosheid gesproken. Maar goed, zit, dit is, echt, dit is, echt een, dit is een, een, een kabinet, in ieder geval het VVD-deel... wat zich heeft voorgenomen, die begroting moet en zal op orde komen. Ja, daar zit niet zoveel. Dat, dat is de visie. Dat is in mijn beleving. En dat is ook de definitie denk ja. ik, van Rutte van sterker uit de crisis komen. En de partij van Arbeid die slikt het dan maar noodzakelijk. Ja. Want 3,8 miljard, miljard bezuinigingen netto. Ja. Um, dat klinkt niet als heel veel. Nee. Nee, want de, wat de cijfer wat uitlekte uh, uh, eerder deze week was 4 miljard. Toen dacht ik nog even, dat lijkt me te weinig. Uh, maar goed, die cijfertjes van het CPB... Uh, was een soort van meevallende tegenvaller. Dat uh, tekort was net iets minder hoog weer dan we hadden verwacht. Dus daar komen ze dan weer mooi mee weg. Dus het is weer geen megabedrag. Maar goed, dit kabinet had zich natuurlijk al voorgenomen 16 miljard, uh, uh, voor 16 miljard in te grijpen. Het is toch weer bijna 4 miljard daar weer bovenop. Ja. Het is toch alles welke opgeteld is. Dus het is toch wel een hoop, hoor. Het is toch wel een, uh, een kaalslag. Goed, de premier die, die heeft er in ieder geval nog, nog alle geloof in. Dit cijfer laat zien uh, dat Nederland, en dat weten we natuurlijk al een tijdje... door een buitengewoon moeilijke fase gaat. Dat onze economie het zwaar heeft. Dat het dus cruciaal is dat we koers houden. Dat we met z'n allen de schouders eronder zetten. We zien dat de export aantrekt. We zien dat op langere termijn de economische groei ook terugkeert. Dus er zijn ook lichtpuntjes. Maar allereerst is van belang dat we met z'n allen in het land ons realiseren... dat we in een van de mooiste landen van de wereld wonen. Een van de rijkste landen van de wereld wonen. Dat dit hele mooie, rijke land door een hele moeilijke fase gaat. Ja, het, het, het, het heeft, als ik er naar luister, als ik heel eerlijk ben, bijna iets krampachtig. Terwijl ik denk, hij heeft volkomen gelijk. Rutte heeft volkomen gelijk. Ja, in die zin van we wonen in een heel rijk land en we ja. willen het eigenlijk heel erg goed. En, kijk om je heen. Ik bedoel, kijk, als je, als je even één stap in het buitenland zet, dan weet je gewoon ja. dat we in een prachtig land leven. Ja, ja. nee dat is, ook, dat, is ook, dat is ook absoluut waar. En dat, dat is denk ik ook wel zo. Uh, uh, tegelijkertijd uh, wordt het natuurlijk. Kijk, de effecten van die bezuinigingen beginnen mensen natuurlijk nu pas een beetje te merken. Dus we hebben we praten natuurlijk al ongelooflijk lang over. Maar die effecten die beginnen natuurlijk nu, nu, nu pas te komen. Niet alleen bezuinigingen, maar ook nou, bijvoorbeeld de pensioenkortingen waar we het net over hadden. Ja. Dat is natuurlijk wel echt geld wat er bij mensen uh, afgaat. En dat en, gaan ze natuurlijk wel merken. Ja, en je hebt een politiek systeem die onzekerheid gecreëerd hebben over de pensioenen. Uh, ja. En is een klein beetje ook een politiek stelsel dat onzekerheid gecreëerd heeft over de huizen. En dat is wat mensen raakt. Ja. Dat hele consumentenvertrouwen zit niet voor niks in nee, onze schoenen. Nee, zeker. Dus dat, uh, dat, uh, dat voelen mensen wel degelijk... Uh, nou, ik mag aan de lijve ondervinden bijvoorbeeld hoe de kinderopvang wordt. Goed, dat is mijn eigen keuze allemaal. Maar het gebeurt natuurlijk wel. En zo zijn er heel veel mensen, steeds meer mensen die dat natuurlijk ervaren. Ja, de grootste klap die mensen natuurlijk maken is als ze werkloos worden. Dat is natuurlijk, deze maand werd ook bekend... dat werkloosheid ineens veel harder oploopt dan verwacht... Nou, de prognose is nu dat hij nog verder oploopt. Dat is natuurlijk het grootste drama wat mensen kan overkomen. Ja, wat me met name daarin opviel is dat de jeugdwerkloosheid... inmiddels op het niveau zit van de jaren 80. Nou ben ja. ik zelf in de jaren 80 op de arbeidsmarkt gekomen. Dat was een no future tijd. Ja. Ja. Mijn generatie dacht van je kan wel gaan studeren. Je kan leuke dingen. Het maakt geen bal uit. Je gaat ja. toch de WW. In. Ja, ja. Ja, ik las ook alweer van de week daar we er een, een, een enige nuancering op. Dat de jeugdwerkloosheid het is altijd een, een, een factor zoveel groter dan de gewone werkloosheid. Um, er zit ook wel een bepaalde uh, ratio achter. Want die mensen komen net op de arbeidsmarkt, die, die moeten nog een baan gaan vinden. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel waar. Uh, vergeleken met een Spanje en een Griekenland waar de jeugdwerkloosheid rond de 50% is... is het natuurlijk ook dat weer relatief Alles beter. Relatief. Uh, maar goed, als jij uit ja, de schoolbank komt en er is gewoon domweg uh, geen werk voor jou... Um, ja, dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak en dat moet dat tij moet heel snel keren. Wat is morgen de opening van het financieel dagblad? Weet je Oeh, dat? Oeh, Dat is een goede, um, dat weet ik er gezegd niet. Het zal vast nee. hier iets mee te maken. Nee, ik was allemaal, ik was op pad en, en, en, en, en was zelfs met een achtergrondvrouw bezig. Ja, meestal kijk ik dan s'avonds nog even van wat hebben we eigenlijk mede gezegd. Weet ik het niet eens. We gaan morgen gewoon kijken. In de kiosk. er <laughs> was mijn mogelijkheid de om een reclame te maken voor de krant van morgen. Ik heb het verpest. <laughs> nee, de naam is gevallen. En het is een hele goede krant. Mag ik ook zeggen, geloof ik. Dan misschien mag ik het ook wel helemaal niet zeggen. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Er zijn zoveel goede kranten. Maar het financiële dagblad is er zeker één van. Straks in de tweede uur wil ik graag met u praten, want wat we nu meemaken is in de geschiedenis natuurlijk helemaal niet uniek. En u kunt zich dat vast nog wel herinneren, u, de luisteraar. We willen in de tweede uur van Kaaselo graag een. Beroep doen op uw geheugen. Wat kunt u zich herinneren van eerdere periodes waarin de broekriem moest worden aangetrokken en hoe deed u dat, of uw ouders? Crisisverhalen en oplossingen op 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer 0800 1121 of een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl. Dat zo dus zometeen na het hoorspel. Martin Visser, economisch journalist bij het Financiële Dagblad. Hartelijk dank dat je hier was. Graag gedaan. Ik. ik ik ik ik ik en ik ik ben niet alleen. Terwijl jij. NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam, de jaren 70: de strijd om de wallen. Deel 59 Business First. Ja, eigenlijk al waar zat je nou. Hey, het verkeer zat een beetje tegen aan het is. You, uh, Welkom, sir. Mr. Albertini sends his regards. Hij doet dus je de groeten. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Je komt uh, binnen. Kom. Eindelijk is het dan zover. De grote koffer met geld is aangekomen. Alles is klaar voor de grote opening van de nieuwe goktent van Harry. Voor wie er ooit twijfelde, de moker is niet te stoppen. Bied hem even wat te drinken aan. Would you like a drink, sir? I prefer to do business first. Sorry. Maybe you'd like to count it. Uh, of je wil maatelen. No, no, no, no. That's not. Uh, okay. Not not nodig. Uh. Jeez. Ze zijn wel een dollars, hè? Mr. Prouse. Yeah. From here on out, this is your responsibility. Mm. So, Hij zegt hè? dat uh, vanaf nu ben jij er verantwoordelijk voor. Nou, vooral mijn moeder is er kapot van. Die zag al kleinkinderen voor zich. En... Nou, Carla kon het goed met mijn ouders vinden. Ja, zo gaan die dingen, hè? Wat doe je eraan? Vind jij me nou erg veranderd? Huh? Carla zei dat ze me niet meer terugkende. Zo erg ben ik toch niet veranderd? Ja, je, je bent iets minder groenzoet. Maar hm? maak je geen zorgen, hoor. Ik ben nog steeds dezelfde lul. Hou even serieus. Kijk, een dorp is natuurlijk maar een dorp. Daar is alles heel overzichtelijk. Maar dit is Amsterdam. Hier is niet één waarheid. Hier moet je zelf keuzes maken. Hm. Natuurlijk verandert dat je. Of je dat nou wil of niet... Bedank hem ja. en uh, zeg hem dat hij onze gast is. Uh, my father thanks you and Mr. Albertini. Ik uh, zal wel zorgen dat hij zich vermaakt, man. Nee, niet jij. Laat hem een meisje uitkiezen. Huh? Dames! Uh, you, uh, you, you can... You can kiezen hoe je want. No problem. Well, that sounds good. Yeah. En, uh, en ik dan? Want ik heb jou nog nodig. We moeten dat geld nog omzien te wisselen. We kunnen het toch niet in dollars betalen morgen? Nee, ja, ja, ja. Ah! You, uh, you want uh, Lottie? Die moeten we altijd hebben. Dat is een goed verrico. Good uh, goed. Uh... Uh, go uh, hey, John. Wat? Maar goed dat er mijn auto niet is. Uh, ah, ik kus je meer niet. hè? Ik zie je niet meer op de boksschool. Uh, ik ben nogal druk geweest de laatste tijd. Ik ging bijna denken dat je me ontliep. Hoezo? Nou ja, ik krijg natuurlijk nog wel een paar centen van je. Ja, hè? Ben ik niet altijd goed geweest voor mijn geld? Hè? We staan nou voor de bank. Ja, je, je moet even geduld hebben. Ik weet het beter gemaakt. Je gaat op vakantie. Op vakantie? Uh, waarheen? Een boottochtje. En je verdient genoeg vakantiegeld om je hele schuld af te lossen. Wat zeg ik? Ik doe er nog wat bovenop. Mag ik binnenkomen? Freddy! Sorry. Oh, Ik Sorry. Ik weet niet, ik, nee. mm. ik... was een beetje uit mijn doen en, en, en... Oh, ik ben zo blij dat je weer bent. Echt sorry, schat. Schat, je hoeft je niet te onschuldigen. Nee, ik, ik was alleen maar met mezelf bezig. Ik ook. Ik, ik, ik dronk pas later tot me door. Maar hebben ze er echt zomaar uitgezet? Ze zijn erachter gekomen wie mijn vader is en nou vertrouwen ze me niet meer. Maar ik. Ik ga wel met ze praten. Nee, laat maar echt. Ik, ik hoef niet eens meer. Kom hier wonen. Weet je dat zeker? Ik eh. Ik ben een beetje bang. Je had gelijk over aad. Ik ben zo stom, zo stom dat ik niet naar je geluisterd heb. Wat? Ho Hoe zou wat dan? Ze waren in de winkel. Wat, wie, wie, ze? Aad en, en, en die andere... Echt. rode peter? Ik moest mee naar achteren en daar haalde Aad opeens het beste voor zich. Dat meen je niet? Ik was zo bang voor... Wat het. heeft Aad jou met Nee, nee, nee, est... hij, hij heeft me alleen gedreigd, verder niks. Die man is levensgevaarlijk, Freddy. Die vuile teringlijer. Als ik dit geweten had, dan was ik nooit gaan handelen. Ik dacht gewoon een beetje hasjes te verkopen aan vrienden. Vertel nou eventjes precies wat er gebeurd is. Ja? Aad had me bij je vader gezien. Ja. En ik was daar gewoon om te tolken bij een deal met die Amerikanen. Ja, daar gaan we het later nog eens over hebben. Ik heb hem alles verteld wat ik wist. Ook dat Buffon nu zou komen met het geld. Nou. Ik weet niet wat ik nou moet doen, Freddy. Wat wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat wat, bedoel je? Dat ze die poen willen inpikken? Ik weet het niet. Hé, hey, schat, lieverd, luister. Maak je nou maar geen zorgen over mijn pa, ja? Die kan echt wel op zichzelf passen, hè? Nee? Ja, waar ga je nou naartoe? Ik ga even iets rechtzetten. Nee, Freddy, toe nou, alstublieft, we hebben weer hier. Als er toch ooit geld voor het oprapen hebben. Houd er nou een keer over op. Ja, maar luister, hoe moet die Albertini er nou achterkomen dat wij dat zijn geweest? Schij uit, je weet niet waar je over praat. Nee, ik weet niks en ik mag niks en dan mag ik godverdomme ook al niet mee naar Marokko. Het heeft toch helemaal geen zin om jou wat uit te leggen, hè? Nee. Je luistert toch niet? Nee. Ik wil je in de buurt hebben om Harry aan te kunnen pakken. Ja. Er gaat wat gebeuren. Ik voel het. En als het aan mij ligt, komen er nog heel veel boottochtjes naar Marokko, hoor. En mijn aandeel dan? Dat komt goed rode heus, geloof me. Er wordt meer dan je gedacht had. En die Nieuwe? Hoe weet je of die wel te vertrouwen is. Ik wil niet veel zeggen, maar die Hans die had jij die ook Die naam uitgekozen. zouden we hier niet meer noemen. Het is helemaal niet nodig dat je alles weet, Romy. Het zou fijn zijn als je af en toe gewoon deed wat er gezegd werd. Die Nieuwe, dat is de beste verzekering die we kunnen hebben. En waarom mag ik niet weten wie die ja, gewoon is? Ik heb een klantheid. Hey, Wat is hey. dat? Hem aan. Laat me er door. Zocht je mij, jochie. Roep je pitbulls terug en dan vechten we het samen uit. Jij en ik, blote vuist. Hey. Hm, waarom zou ik dat doen? Hou vast. Suzanne is mijn vrouw, ja? Hou daar rekening mee. Ik laat je voor deze keer gaan, maar waag het nooit meer om mij hier de les te komen lezen, Freddy Kruis. Volgende keer hou ik er geen rekening meer mee wie je vader is, ja? Heb je me gehoord? Een volgende keer weet ik je te vinden, Aad. En daar heb ik mijn vader niet meer nodig. Is Harry hier al? Nee, de hele dag nog niet gezien. Wat vind je? Hij staat beeldig. Ik werd er op het laatst zo onzeker. Nee, ergens voor nodig. Nou, dat is een pak van mijn hart. Mevrouw, hoe moet het nou de komende dagen als jij er niet bent? O, Toos komt helpen. Is die weer beter dan? Ja, nog niet, maar een paar uurtjes lukt er wel, zei ze. Die gaat zo langzamerhand door het behang van verveling. 5, 6, 7, 8, 9. Nou, kom op. 47, 48, 49, 50. Ja, dat klopt. Mooi. Dan nou, ga ik eventjes... Nee, nee, nee, jij uh, gaat mooi even die auto omwisselen. Hè? Ja. W wat? Waarom? Volgens Lottie vindt Buffon niet dat maar een booienbak. Hij, hij vindt het maar wat? Ja, je hoorde me wel. Pa, heb jij enig idee hoeveel moeite ik heb moeten doen om die auto te krijgen? Nou, we hebben gewoon iets wat minder opvalt. Dan even een keer je goede smaak. Godverdomme, en, en daarna ga jij de rest van dat geld wisselen. Je hebt nog genoeg te doen, jongen. Ja, je zoekt maar een ander. Pardon, wat zeg je? Wat ik ook doe, het is toch nooit goed. He? Misschien wordt het tijd dat ik wat meer op mezelf ga staan. Sla nou niet zo door, wil je. Ik vraag alleen maar Jij of vraagt je... helemaal nooit niks. Jij geeft alleen maar. Bevelen. Ach. En het interesseert je geen moer wat ik daarvan vind. Dat is helemaal niet waar. Ik, oh, oh, ik, ik, oh, oh, je vraagt het me. Sean, zou jij misschien... Het antwoord is nee, pa... Ik heb geen tijd meer om jouw loopjongen te zijn. Blijf hier. Nee. Hé, hey, blijf. Hou er eens mee op, man. Leer ze spelen. Rustig aan. Man. Ja, ik heb meer zin om iets kapot te gooien. De, de volgende keer zorg ik dat ik hem ergens alleen tref. Die Alsjeblieft, niet. Freddy, luister eens, kijk eens naar me. Je moet wel beloven dat je hem verder met rust laat, oké? Okay? Die man is gevaarlijk. Ach, nee, je meent het! En daarom moeten we hem zijn gang laten gaan. Nee, nee daarom moeten we onze hersens gebruiken. Ga toch op, zeg. Daar was jij toch zo'n voorstander van? nadenken voordat je iets doet. Oh, en, en, en, hé, hey, hé, hey, en wat heb jij dan al zo al bedacht? Nou, bijvoorbeeld dat wij de draad weer eens een beetje moeten oppakken. Oh, dat klinkt. Daar ligt hij. Klaar om uit te varen. Naar Tanger, harsladen, in één ruk weer terug. En hoe lang duurt dat? Uit en thuis een week of drie. Maandje oh. op zijn hoogst. Oh. En ik hoef alleen maar mee. Verder niks. Ja, en daar krijg je dan ook nog vet voor betaald. Nou, ben ik een gouden gozer of niet? Ja, het is misschien uh, zo slecht nog niet. Uh, wanneer gaan we? Zo mag ik het horen. Wat dag hiervan? Morgenochtend vroeg. Uh, mijn ouders geven morgen een feest en daar moet ik bij zijn. Maar daarna dan, uh, dan kan ik. Nou goed, overmorgen dan. Langer kan ik niet wachten. Hoe langer de lading daar in Tanger ligt, hoe meer risico het lopt. Goed, overmorgen? Zeker weten? Zeker weten. Kom, gaan we de schipper een handje geven alstublieft. Twee pilsen in het seconde. Hé, hey, daar hebben we de directie. Dag, Toos. Kijk, die heeft mij niet verteld dat jij weer beter bent. ben ik ook niet. Zit nog steeds in de WAO. Maar nooit een broed om wat bij te werken. Ja, Gelijk <laughs> heb je. Heb je nog veel last of... Uh... Nou, even een petitje langs en ik kan er weer een paar uur tegen. Daar weet jij toch alles van? Hoezo? Hoezo? Wat, hoezo? Wat, wat nou? Nou, jij, jij loopt toch ook een Slaat de ouderdom toe. Hey, even ophouden, nou ja. Aderverkalking, weet je wel. Hé, hey, wat zeg ik nou? Ophouden! Nee, ik weet het. Jo! Harry, die kan hem niet meer zelf overheen krijgen. En nou hoopt hij een beetje op dit schouwe handje. Dat hij hem een beetje. Ik oh, yes! yes! okay! kan oh, yes! oh, oh. oh, ja, ah, ja! ja, niet bij hem, sir! Ook! Ik wil het bij hem, sir! Ik bij Ik kan ja! Oh, ik heb het op, sir! Voor Ik heb lang genoeg moeten wachten op dit feest. het dit Harry, ah. Harry, ah. Ah. Harry? Ah. Moet ik de dokter bellen? Ja, nee, graag. Het gaat wel weer. Luchzen maar, luchzen maar. Wat het liedje ben nou weer schrikken, ouwe bronbeer? Nee, het gaat toch, zeg ik. Je mag je ja. nou geen zorgen. Krijg je, vandaag laten we ons de niets of niemand afnemen.